Remonseree met het NOS-journaal. Het pompstation in het oosten van de stad beschadigd geraakt. De rebellen hebben als vergelding een ander pompstation uitgezet... waardoor er ook in andere delen van Aleppo geen water uit de kraan komt. De stad ligt voor de derde dag op rij onder vuur. Bij de bombardementen zouden zeker 25 mensen zijn omgekomen. In Finland is op verschillende plaatsen massaal gedemonstreerd tegen neonazies... Tienduizenden Vinnen gingen de straat op om hun afschuw kenbaar te maken. Ze spandoeken met antinazistische leuzen. Aanleiding tot het massale protest was de moord op een 28-jarige man... die openlijk zijn minachting en walging toonde voor neonazies. Het slachtoffer had al een aantal keren voor de voeten van ultra-rechtse Finse actievoerders gespuugd. Op 10 september spuugde hij weer voor de voeten van een extreemrechtse betoger. Die pikte dat niet en samen met een paar geestverwanten sloeg hij de antifascist in elkaar. Zes dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Jeremy Corbyn is met overmacht herkozen als leider van de Britse Labour-partij. De afgelopen weken konden leden stemmen of ze wilden dat hij leider zou blijven of dat Owen Smith hem moest gaan vervangen. In de fractie van Labour was veel kritiek op Corbyn vanwege de manier waarop hij campagne had gevoerd tegen een brexit. Veel fractieleden wilden dat Owen Smith het roer zou overnemen, maar de gewone partijleden hebben de doorslag gegeven en Corbyn kreeg 61 procent van de stemmen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Washington zijn vier vrouwen omgekomen. Ze werden neergeschoten op een make-up afdeling in een winkelcentrum in Burlington. De schutter is gevlucht, zijn motief is niet bekend, maar de politie denkt niet dat het gaat om iemand die lid was van een terreurorganisatie. En dan het weer, veel zon, het is 22 tot 24 graden, morgen eerst zonnig en nog een paar graden warmer. Maar in de loop van de middag bewolking en mogelijk wat regen. Na het weken daalt de temperatuur. Dit was het NMR. CFM dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen naar de Muiden-Oost 5 kilometer door werkzaamheden. Daar is namelijk het hele weekend de hoofdrijbaan dicht. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht 2 kilometer bij knopend Holendrecht door werkzaamheden. Daar is één reis ook dicht. Door de problemen op de A1 staat het ook vast op de A6 richting Muiden. 5 kilometer voor knooppunt Muidenberg. Bij Rotterdam op de A16 richting Rotterdam. Voor het knooppunt de Bresseplein 5 kilometer. Na een ongeluk de reis is ook alweer vrij. Op de N201 Zandvoort richting Uithoorn staat bij Aalsmeer 3 km file met een kwartier vertraging. En op de N470 Zoetermeer richting Delft staat voor Berkenrode reis 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Geen weer hè, van die aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Uit de jaren 80 hoor je de Mary Jane Girls en In My House. 7 over 2, Zandvoort, goedemiddag. We zijn er weer vanaf uh, de studio Tolweg 10A. En wij zijn, uh, ja, Albert Young en Rob. Ja, goedemiddag, ja. Rob. goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Zo is het. We zijn er weer, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10A met Zandvoort op zaterdag. En terwijl in het centrum uh, het Stads- en Dorpsomroepersconcours om kwart over twee losgaat met het uh, verplichte roep op het Kerkplein. En uh, de, de, de toneelopbouwers dat druk bezig zijn... voor het uh, bierfestival uh, Braadwoest. en Pretzels... voor vanavond bij, tijdens het Oktoberfest. En uh, op het Gastelijksplein zich ook al de voorbereidingen zijn... voor het grote André Hazes meezingfeest van vanavond. Wat een weekend. Gaan wij ons gewoon weer bezighouden met de dingen die we altijd uh, doen... zoals er zijn. Uiteraard rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda... want ondanks het feit dat de herfst zijn intrede heeft gedaan... is er weer van, nog steeds van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het eh, zonnetje schijnt, en het klopt, en wij, want wij zitten binnen. Uh, blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week rond de klok van half vijf uh, is dezelfde als vorige week. Die luistert naar de naam Marie. Het gedicht van de week, waar kan het anders over gaan dan over de herfstrop? Dus een heel mooi, prachtig, gevoelig gedicht... Met als thema de herfst. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. De SV Zandvoort, het eerste elftal... speelt vandaag zijn eerste thuiswedstrijd tegen VSV1. Die wedstrijd begint om half drie. En daar is voor ons aanwezig Joop van Nes. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen... met Duintjesveld te, met Joop van Nes tijdens de wedstrijd SV Zandvoort-VSV1. Kwart over vier uiteraard Pit Report. Er is even een twee weken rust in het Formule 1 gebeuren. Maar er is natuurlijk altijd nog weer nieuws. Vanuit de pitleen om het zo maar eens te zeggen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om uh, te blijven luisteren... en kijken naar uh, uw lokale zender. De enige echte uw lokale zender van Zandvoort, ZFM. En je zei net, uh, Albert-Jan, uh, ja, de herfst is begonnen... maar gelukkig uh, schijnt de zon volop vandaag... En dat uh, komt mooi uit, want we hebben een heel druk uh, weekend uh, dit weekend uh, in Salford Met heel veel mooie evenementen en activiteiten. En wij van CFM zijn erbij. Hier is Nico E. Vins. Een hele tijd geleden Deze single van Nico en Vince Je de Am I Wrong De zaterdagmiddag van CFM. Een hele goede middag en blijf lekker luisteren Naar eigen lokale radio We zijn er 24 uur per dag Op radio, maar uiteraard ook op internet Beleef het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl En hier zijn De Beach Boys Met de radio. Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag. Dit waren de Beach Boys. En nee, ja, de Beach Boys in de studio van GFM, die zongen even lekker mee. En wil je trouwens meekijken in de studio, dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar wwwcfm livenl Het is kwart over twee geweest. Tijd voor het zoveel in het kort. Ja, nou hebben we al het aantal... De gemeente heeft alweer een aantal commissievergaderingen achter de rug. Maar aanstaande dinsdag gaat het echt weer beginnen want dan is het weer tijd voor de gemeenteraad en wel op 27 september. Een volle agenda voor de volksvertegenwoordigers van Zandvoort. Zo buigt de raad zich over de toetsingscriteria van de strandbungalows... de gewijzigde zonekaart en een nota van beantwoording... beantwoording naar aanleiding van het participatietraject. Verder moet de raad in de buidel tasten. Er ligt namelijk een aanvraag voor een krediet van 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Stationsplein... en de koper Passerelle. De heer Berensen van de oudere partij Zandvoort... wordt voorgedragen als buitengewoon raadslid. Meer informatie over de agenda kunt u uiteraard terugvinden... op de gemeentelijke website. Nu we toch bezig zijn, VVD brengt motie over windmolens in de raad. Nu het onderzoeksrapport IJmuiden-Ver is uitgebracht... moet alles in het werk worden gesteld... om windmolenparken dicht bij de kust te voorkomen. Het is immers een goed alternatief. Dat is wat de VVD-fractie, de gemeenteraad... op dinsdag 27 september aanstaande wil laten uitspreken. De VVD hoopt dat alle fracties daarin meegaan. Eerder werd deze motie al in andere kustplaatsen unaniem aangenomen. Dus ik denk dat het gewoon een hamerstukje gaat worden. Maar Allemaal volgende week dinsdag op 27 september. En tot slot nieuws over de kunstbankjes in Zandvoort. Sinds 2011 staan er vrolijke bankjes op het Raadhuisplein... Badhuisplein en de Boulevard.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 Alle kunstbankjes die straks klaar zijn in het voorjaar van 2017 krijgen een nieuwe locatie. Namelijk dicht bij de kinderkunstenaars, speelveldjes, sportvelden en scholen. Deze bankjes, de bankjes op bij het Badhuisplein, worden voor 1 oktober vervangen door witte exemplaren. Tot zover. Mooi dat dat ook weer gewoon doorgaat. Wil je het zoveel nieuws in het kortje nalezen? Dat kan via onze eigen CFM app en die kan je nu gratis downloaden.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 De grote hits van nu. Vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. En wil je die grote hits horen, luisteren we elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf na de Euro breakdown. met collega Maurice Mulder. Dat was Perfect Stranger die je zojuist hoort. En dit sprak de the Boat. So I'd like to know when you got the notion Said I'd like to know when you got the notion to rock the boat. I don't rock the boat baby Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat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 Ja, de Youth Corporation heeft het in deze single over de Ship on the Ocean. En dat brengt ons meteen bij het Shelby en, en, en, en van morgen. En daarvoor hebben we altijd het stads- en dorpsomroepersconcours, Albert Jan. Zoals gezegd in het begin van ons programma... vandaag vindt het 18e stads- en dorpsomroepersconcours plaats op het Kerkplein. Hoewel de omroepers tegenwoordig uit het dagelijkse straatbeeld zijn verdwenen... zijn er nog steeds voldoende om een concours te organiseren. Mensen met een hang naar het vervlogen tijden... mensen die het omroepen als een roeping zien... een vak waarbij creativiteit en acteertalent een grote rol spelen. Zij verkondigen graag aan een groot publiek wat zich allemaal afspeelt en waar zij vandaan komen. De omroepers gaan gekleed in historische kostuums of ouderwetse pakken... en beschouwen zichzelf als ambassadeur van hun woonplaats. Na de ontvangst vanmorgen op het Raadhuisplein... zijn, ze momenteel, zijn de veertien omroepers nu te horen op het kerkplein. De kerkplein te horen in twee rondes. De verplichte roep, de eerste, gaat over een onderwerp in Zandvoort. De tweede roep, een vrije roep, is naar keuze... maar is meestal een ode aan de eigen stad of dorp. Het oordeel is aan de jury bestaande uit voorzitter burgemeester Niek Meijer... Rob Dolderman en Paul Olieslagers. Om half vijf vanmiddag zullen zij de winnaars be winnaar bekendmaken. Dit jaar zijn naast de Nederlandse omroepers... Uh, die vaak al jarenlang naar Zandvoort komen... ook drie Belgische deelnemers. Uiteraard doet het, ons, doet het ons, onze eigen Gerard Kuiper ook mee. Hij is tevens de organisator van de Zandvoortse editie 2016... van dit Stads- en Dorpsroepers om concours. En wel de 18e editie vanmiddag dus in en rondom het Kerkplein. Dus mocht u gaan winkelen, schroom niet... en ga even luisteren naar de vrije, dan wel verplichte roep... van deze Stads- en Dorpsomroepers. Concours. Ja. ja, dat is altijd zo mooi hoor. En uh, mooie kledij hebben ze ook aan. Dus ga even een kijkje nemen in het centrum van De deus, dat blijft het doen in deze single. Heerlijke dansbare muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoort uh, Meetje, laser en Light It Up. Weer Zo, bijna half drie. Tijd voor het weer voor uh, de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien, Albert Young? Nou, Het is op deze zaterdag, natuurlijk, zoals iedereen kan zien, prachtig nazomerweer... met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en met een meest matige zuidenwind wordt warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur oploopt naar waarde van omstreeks de 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met flinke opklaringen. De zuid- tot zuidoostenwind waait maat over land... en vrij krachtig tot krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen wederom schijnt ook de zon... maar in de middag en avond neemt de kans op een regen- of onweerbuis toe. De matige en aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidoostenwind draait naar zuidwest... en de temperatuur stijgt wederom naar een graad of 23 à 24. Dan maandag. Maandag is het droog met flinke zonnige perioden. De wind waait meest matig uit het westen tot zuidwesten... en de temperatuur is weer lager en stijgt naar een graad of 17 tot 19. En tot slot dinsdag. Dinsdag blijft het overdag nog droog... maar er is wel al vrij veel bewolking met slechts af en toe wat zonneschijn. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten... en neemt toen naar matig over land en naar krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt deze dinsdag naar waarden tussen de 18 en 20 graden. Dinsdagavond gaat het uiteindelijk regenen. Al dus Rico Schreuder. Nou, voor de komende dagen, dus uh, redelijk weer uh, hier in Zalvoort. En het dakje open. En het dakje mag graffen. Het dakje mag eraf. www.ricoweer.nl, daar kan je het weer nalezen. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Morgen weer meer weer en nu meer muziek. Hier is Wem...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 Pas bij het uh, mooie zonnige weer, hè? Daar is Van uh, Wem en de Jankans. dadelijk gaan we naar uh, Duitsersveld, naar uh, Joop Fris. Daar hebben we het over de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort tegen VSV1. Uh, ja, ik weet niet wat dit is. <laughs> Geen enkel idee. Maar uh, ja, we gaan, uh, gaan uh, bijlaar voor je draaien. Despacito, mami, yo sé Dan weer daar, Ja, net, uh, op het gaan we gaan net op vakantie. Ja, ja gaan we wel... een vakantie boeken? Ja, je, krijgt, je krijgt wel als je deze muziek hoort uh, zin om uh, zo'n last minute te ja, doen. Ja, uh... heerlijk hoor. Ze zijn nu voordelig ook hoor, die last minute. Dat kost helemaal niks meer. Je hoort bijna de, de singel van uh, Elvis Crespo. Voordat we zo dadelijk naar uh, Joop toe gaan uh, op Duitsersveld, is nog even een ander kort bericht. Oproep voor collectanten. Voor de periode van zondag 9 tot en met zaterdag 15 oktober worden collectanten gezocht. In hun eigen buurt die in hun eigen buurtje willen lopen om geld op te halen voor de Brandwondenstichting. Indien mogelijk doet ook ons brandweerkorps mee, uh, mee door de dinsdagavond, een vaste trainingsavond, te collecteren in het centrum. Als u een uurtje over hebt in de tweede week van oktober, neem dan contact op met organisatrice Hermine Ekkelboom... Bij voorkeur via e-mail. Hermine met twee e's, apenstaatje xs Hermine met twee e's, apenstaatje xs xs4all of via telefoon 571-4653, 571-4653. Op zaterdag 15 oktober wordt een straatcollecte gehouden... in het centrum en bij de supermarkten. Ook daar worden vrijwilligers gevraagd. Schroom niet en loop mee als collectant voor het Brandwonden Stichting. Inderdaad, zo dadelijk gaan we naar Duitsersveld, naar Joop Fris. De wedstrijd van vandaag, SV voor tegen VSV1. Maar hier is deze van Shepard nog een keer en Geronimo...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 Zo'n de single die helemaal nooit gaat vervelen. Je hoort de Shepherds en Geronimo op de zaterdagmiddag bij CFM. Nou, op de zaterdagmiddag niet alleen muziek, maar ook het voetbal... want het is weer begonnen, Joop. Goedemiddag. Ja, goedemiddag heren en luisteraars. Vanaf Duintjeveld. de eerste thuiswedstrijd van dit jaar van de competitie van S.W. Zandvoort. Dat komt gewoon omdat we vorige week natuurlijk, of twee weken geleden, dat hele mooie feest hadden van 75 jaar bestaan. En toen was Zandvoort vrij van alle competitieverplichtingen... Goed, er is het een en ander gebeurd alweer in deze uh, klasse, in 3B. Want uh, nadat KHC uh, koninklijke HFC het zaterdagteam had teruggetrokken, heeft ook Hofdorp dat nieuw gedaan. Althans, dat laat ik mij vertellen. Ik heb nog geen bevestiging kunnen vinden op wat voor website dan ook. Maar als dat inderdaad zo is, dan spelen we nog maar met z'n elven. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook consequenties in verband met, uh, met uh, eventuele degradatie en promotie. Hoe dat nou precies zit en of het inderdaad waar is, daar zal ik in de loop van de week... Wil achterkomen. Op dit moment kon ik dat niet vinden. Maar goed, Samfort speelt tegen VSV uit Velsen. Uh, Promo Fendus, vorig jaar nog in de vierde klasse C. Nu naar 3B gekomen en heeft twee wedstrijden gespeeld en nog in één punt gehaald. Oftewel, ze hebben nog niet gewonnen. Uh, SV Sanford heeft uh, drie punten. Uh, nee, wat zeg ik? Uh, my, uh, uh, vier punten, uh, die staan ergens in de middenboot. Een gewonnen en een gelijke wedstrijd. En uh, dat laten we hopen dat ze ook hier deze wedstrijd uh, kunnen gaan uh, winnen. Want uh, dan uh, komen ze weer wat beter in bij de toppen in de buurt. Want de eerste, dat was eigenlijk een schaats die ze gespeeld hadden bij, of gereden hadden bij IJmuiden uit. Goed, uh, een team dat uh, wat meer vastigheid begint te krijgen. De blessures zijn wat meer onder controle bij Zandvoort. Onder andere een... Milan berk zit weer op de bank. En Dylan Kreuger is ook weer erbij aanwezig. Ik heb ook... Even kijken... Wie hebben we nog meer gezien? Oh, dat is niet zo heel erg belangrijk. Maar goed, Sansen is nu in ieder geval in de aanval tegen VSV... ...en heeft door middel van een mooi schot van Lucas Straat, de nieuwe speler die bij HFC afkomstig is... ...een mooie kans gehad. Die ging langs het doel, maar die ging er niet in helaas. En Sansen is nu dik aan het drukken, zoals het dan heet. Uh, ze haalt even de bal eruit, achter even rust brengen in het spel... Wie is dat? Even kijken. Dat is Dylan Kreuger. Die geeft een verre paas richting Lucas van Straat. Een hele prachtige paas, dat kan hij mooi aannemen. Is een, uh, laat hem afpakken en die bal rolt over de achterlijn voor een corner voor Zandvoort. Dat is al de derde corner voor Zandvoort. Eentje die gaf een klein beetje gevaar, de rest uh, nog niet. Tenminste, die andere nog niet. En we zullen heel even afwachten hoe deze uh, gaat uh, gebeuren. Wie gaat het nemen? Ik kan niet zien hier vandaan. Het is helemaal achteraan in het cel. Uh, even kijken, het is... Uh, Denk ik, kon het niet goed zien. Uh, Bergweloof speelt zelfs. Uh, daar gaat de ijs op berg. Uh, en het pacht is schitterend doelpunt. Wat een prachtige goal! Ongelooflijk, hij maakt twee, drie schijnbewegingen. Hij haalt snoeihard uit, dat is zijn kracht. Hij hoeft niet in die spits te spelen. Hij doet het goed achter die spitsen. En dan krijg hem nu aangespeeld aan de rand van de 16. Maakt twee prachtige schijnbewegingen. Vrouw, je moet eens een filmpje kijken wat op, op Facebook staat somewhere. Dan zie je hoe uh, die wedstrijd... Uh, vorige keizersstrijd. Uh, met, met een beker. Uh, prachtige. Doel, uh, doelpunt heeft gemaakt. Dit was ook een schoonheid. In ieder geval. Spelen we in de. Uh, even kijken. 11e uh, nee, minuut. En Zandvoort lijkt met 1-0. En dat is wel prettig, natuurlijk. En mooi. En weer live uh, op de radio, Joop. Ja. Dat gebeurt nog eens een keer. Oh, hartstikke goed. Wanneer gaan we je weer bellen? Dan wordt er weer gescoord. <laughs> Dankjewel Joop voor dit moment. En uh, straks komen we uiteraard terug bij Joop van Maar eerst meer muziek. MUZIEK <middels> Ja, als we maar vaak genoeg met Jok bellen, dan wordt er flink gescoord. <laughs> 1-0 voor SV Zandvoort op dit moment tegen VSV. Levert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, tekst tv op kanaal 45. En kijk je digitaal via Sigo dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En natuurlijk het radiogeluid van je eigen lokale radio. Cfm op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Nou, dan ben je gewoon helemaal klaar. Jazeker, de zon schijnt lekker in Zalvoort. Zalvoort een goede middag. En hier is Co West. Weer even terug naar de jaren tachtig. Met uh, de single van Go West en We Close Our Eyes. Ja, vanavond dan barst het feest weer los uh, in het centrum van Zandvoort. Als ik het goed heb, Albert-Jan, uh, begint het allemaal om zeven uh, uur vanavond. Heel veel gezelligheid uh, op het uh, Raadhuisplein. Onder het motto van bier, braadwoest en pretzels... Uh, bij een Oktoberfest in Zandvoort. Oktoberfest. He? Oktoberfest, ja. Ja. Voor het vierde uh, jaar op de rij organiseert het muziekfestival uh, Zandvoort onder de bezielende leiding van Ton Ariensen... een Zandvoortse equivalent van het Duitse Oktoberfest. De vorige edities waren een groot succes voor zowel inwoners als bezoekers van Zandvoort. Vandaag op het Raadhuisplein is het zover vanaf 7 uur. Uiteraard zal de muziek de boventoon voeren, maar daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Dus ook hier, net als in München, bier, braadwoest en pretzels. En niet in de laatste plaats, dindels en ledenhozen. Ook de lange tafels ontbreken niet. De organisatie is al jaren blij verrast... Met de vele, dat vele bezoekers in gepaste kledij komen. Hetgeen de sfeer natuurlijk ten goede komt. Voor de muziek is ook dit jaar gekozen voor een nieuwe samengestelde band. Die Menna zijn vijf geroutineerde en gedreven muzikanten... die zich gespecialiseerd hebben in Duitsstalige entertainment... oktoberfestmuziek gemixt met alpenrock en Duitse slagers en smartlappen. Een groot deel van het repertoire van de vijf Limburgse muzikanten... bestaat uit Duitsstalige nummers Maar de band heeft het voordeel dat ze snel om kunnen schakelen... In naar bijna elk gewenst genre. Het kan zomaar gebeuren dat er tijdens een reguliere slager ineens een hedendaagse rocknummer verscholen zit... Uiteraard met een verrassend manner sausje. Kortom, ieder luisterend oor komt aan zijn trekken met een zeer uitgebreid internationaal repertoire. De avond, had ik je goed gezegd, start met een DJ die tevens de, tijdens de pauzes het heft in handen neemt. De tappunten zijn vanaf 7 uur open op het Raadhuisplein. En de toegang is uiteraard gratis. Dat wordt weer een feest vanavond. Hoe is het met de SV Stalf, Jap? Nou ja, eigenlijk niet goed, want in oh. de negende e minuut was het even niet opletten. En ja, toen hing hij wel. Uh, het was wel een mooie uitgespeelde kans, uh, echt waar. Dat moet ik toegeven, maar als men een beetje wat meer uh, oplettend was geweest... dan had het niet nodig geweest. De Santa staat nu in de 19e minuut met 1-1. En zometeen even na drie uur, dan komen we terug bij Joop van Es. Is. is weer meer muziek op de zaterdag bij CFM. Hier is Maan en DJ...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 sound of the birds but the sound of the drums go Op naar de uh, U2, dat doen we met uh, de singer van Champagne. Uh, Amigas también, destapamos la botella, regla número uno, celulares afuera. We gaan naar de no club, sí es que de club. We de de club. We gaan naar de club, we gaan naar de baby We se de Ahí, ahí, ahí. Dale, baby,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 Stick to the thing now, I am your king, my girl. Just listen what me say. I